8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. Goedenavond, we vervolgen de mix van sport en nieuws op deze Sportzomeravond. In poel A valt de beslissing. Gaat Dick Advocaat met zijn Rusland naar de kwartfinale? En volgt gastland Polen dan ook? Onze voetbalvrouw Daisy heeft met haar doelman Michel Vorm de opstelling van Oranje besproken. Eerst het nieuws met Juri Stubenitski.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 Ook waren er in Warschau forse rellen rond de wedstrijd Polen-Rusland. In Amsterdam is voor het eerst een woonhuis uit de 15e eeuw ontdekt. Uit onderzoek blijkt dat het pand in de Warmoestraat uit 1485 stamt. Daarmee is het volgens de gemeente het oudste huis in Amsterdam. Een inspecteur ontdekte onlangs bij een verbouwing historische details. Monsters uit het houtskelet bevestigden zijn vermoeden dat het een erg oud pand is. Het woonhuis liep twee jaar geleden grote schade op bij een brand waarna er achter de voorgevel de 15e-eeuwse wand werd ontdekt. Het pand wordt op dit moment verbouwd. In China is een vrouw ter dood veroordeeld voor babyhandel. Haar organisatie verhandelde volgens de rechter in totaal 223 kinderen. De baby's werden ontvoerd bij gezinnen... en vervolgens doorverkocht in een andere provincie. Voor jongetjes werd omgerekend ruim 3700 euro betaald. Een meisje kostte bijna 2500 euro...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 Good thinking, itstaving.nl Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, oranje telt af naar morgen. En onze vrienden van de avond zijn topadvocaat Geert-Jan Knoops en Mark van Hinten. En komt er na morgen eigenlijk nog geld uit de muur? Hier zijn Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. Want morgen, morgen wordt in Griekenland opnieuw gestemd voor een nieuwe regering. Maar beslissen de Grieken daarmee ook over het lot van Europa, van de euro en ook van Nederland? Kees Vendrik, GroenLinks-politicus en lid van de Algemene Rekenkamer, goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Vendrik, eh, drie scenario's. Ten eerste, de euro winnen. Tweede, de uitslag biedt niet meteen een oplossing. Of drie, de eurofielen winnen. Laten we alle opties even langsgaan. Welke optie heeft u voorkeur eh, om te beginnen? Nou, mijn voorkeur zou zijn, eh, als het aan mij zou liggen, maar ik ben geen politicus meer. Ik ben uh, slechts een eenvoudig lid van de Algemene Rekenkamer. Ja, wat, maar u heeft, de heeft, Griekse u, heeft, regering, u heeft veel kennis, dus uh, u weet er veel van. Uh, ik hoop dat de Griekse regering die straks geformeerd wordt een poging gaat doen om te zorgen dat Griekenland bij de euro blijft. Uh, en dat er wellicht opnieuw onderhandeld wordt met de rest van Europa, hoe het nou verder moet met de grote schulden waar Griekenland onder gebukt gaat. Dat zou het mooiste scenario zijn, maar is dat nog mogelijk? Ja, dat hangt af van de politieke wil. In de eerste plaats moet het Griekse volk morgen zelf kiezen welke partijen daar het sterkst uit de bus komen. Dat bepaalt welke regering er komt. Wat voor inzet die kiest, dat bepaalt uiteindelijk in de eerste instantie het Griekse volk. En dan is de vraag vervolgens, wat is het Europa waard om te zorgen dat Griekenland binnen de eurozone blijft? Ik zou denken dat dat wat waard moet zijn, omdat als Griekenland in een faillissement terechtkomt en er letterlijk in Griekenland in ieder geval geen euro's meer uit de pinautomaat komen. Ja, dat zal een enorme uitstraling hebben op de rest van Europa. Um, en ik zou denken, de situatie is al vrij zorgelijk. Kijk bijvoorbeeld naar Spanje, maar ook een land als Italië. Uh, banken in Europa uh, die daar aan verbonden zijn, die daar last van hebben. Ik zou denken dat uh, uh, het verstandig is om Griekenland binnen de euro te houden. Maar ja, dat is uiteindelijk aan de politici. Want is die rek er nog? Waar houdt het op? Ja. Nou ja, kijk, de vraag is uh, aan de ene kant uh, wat, wat wil het Griekse volk? Uh, dat leidt al een paar jaar onder een economie die krimpt. Men is uh, grofweg 20% van de welvaart verloren. Vele inkomens zijn naar beneden gegaan. En met name gepensioneerden bijvoorbeeld uh, hebben soms de helft van hun pensioen moeten inleveren. De belastingen gaan omhoog. Dus Griekenland maakt een buitengewoon moeilijke periode door. Dat zal je wellicht morgen ook in de uitslag terugzien... Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat uh, Griekse mensen boos zijn... over de uitzichtloze situatie waarin Griekenland verzeild is geraakt. En die willen niet nou, nog langer gebukt gaan... natuurlijk ook onder al die bezuinigingen die moeten worden doorgevoerd. Nee, dus het is heel voorstelbaar dat de nieuwe Griekse regering... toch een uiterste poging gaat doen om uh, meer konlandse te krijgen in Europa. Dat er meer lucht komt voor de Griekse economie. En uh, dat dat in ieder geval weer enige kans is voor de Griekse economie... weer een beetje te gaan groeien, te zorgen dat de welvaart toeneemt. Uh, dat is nu heel ver weg. Ja, en dan is het aan de Europese politieke leiders of men uh, het dat allemaal waard vindt. Of dat men het risico loopt, of wil lopen, of men van mening is dat Griekenland dan maar uit de euro moet stappen. Mm. Ik denk dat dat laatste scenario veel schade berokkent. maar goed, het is aan de politiek of die rector is. Ja, en dan uh, wat voor schade? Dat is natuurlijk de grote vraag. Laten we eens even kijken naar de schade voor Nederland. Is het denkbaar dat er dan bijvoorbeeld hier uh, plotseling geen euro's meer uit het pinautomaat komen? Nou, zo snel gaat het niet. Uh, nou over een paar maanden ook... dan misschien? Nou, dat zie ik eerlijk gezegd ook nog niet voor me. Uh, kijk, Griekenland, uh, het economische gewicht van Griekenland is niet heel erg groot. <coughs> Pardon. Maar het gaat wel om uh, de uitstralingseffecten... die zo'n uittreden uit de euro zou hebben. Uh, het volgende land waar we echt wel veel last van zouden kunnen hebben... is natuurlijk Spanje. Uh, en wat je ziet in Spanje... Het speelt ook al langere tijd in Griekenland... en andere banken in Zuid-Europa. Daar zijn grote bedrijven, mensen met veel spaargeld... zijn langzamerhand hun geld daar aan het wegtrekken. En vervolgens krijgen die banken uh, die tekorten niet meer gefinancierd... Uh, en uh, zijn ze eigenlijk aangewezen op de nationale overheden daar. Maar die hebben ook geen geld meer. Die krijgen ook geen toegang meer. Of bijna geen toegang meer tot de kapitaalmarkt. En die moeten dus, dus ook weer gaan lenen? Precies. In Zuid-Europa houden de banken... Met name Spanje speelt dat nu. Houden de banken en de overheden elkaar uh, in een dodelijke omhelzing vast... En daar komt nu ook dat plan vandaan eh, dat de laatste weken op is gekomen, eh, waar nu ook in Europa over gesproken wordt, dat de Spaanse banken bijvoorbeeld nu ook steun krijgen rechtstreeks uit Europa, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van de Spaanse overheid. Zodat dat alsmaar voorthoekerende wantrouwen op financiële markten, tegen banken, tegen overheden, en dat, is, dat slaat over van het ene land naar het andere, dat dat een keer tot staan gebracht wordt. Nee. Uh, nou ja, Die crisis duurt natuurlijk al een tijd lang. Uh, dus het is niet zonder meer gezegd dat deze operatie gaat slagen. Dus er is wellicht meer nodig vanuit Brussel... om te voorkomen dat een Griekse exit uit de euro... met alle uh, verdere gevolgen voor meer wantrouw op financiële markten... de euro staat dan ook zelf ter discussie. Een land treedt eruit. Wie volgt? Dat is dan meteen de logische vraag... Uh, ja, dat zal dus een enorm beroep doen op Europese politici om op tijd in te grijpen. En denkt u dat de Griekse kiezers ergens nog rekening houden met dat domino-effect... en ook denken morgen in dat stemhokje, wat ik hier nu doe, is bepalend straks voor heel Europa? Nou, het is niet helemaal bepalend. Het is niet zo dat wanneer Griekenland uit de euro zou stappen... omdat de Griekse kiezer dat zou willen. Ik denk dat dat een onverstandige keuze is. Maar goed, dat zou de uitkomst kunnen zijn. Uh, dat dat onmiddellijk één op één betekent... dat de rest van Europa de euro kwijtraakt. Zo gaat het niet. Uh, zo belangrijk is de Griekse economie voor Europa ook niet. Maar uh, de bestaande problemen... en met name bijvoorbeeld een land als Spanje... Ja, die zullen daardoor zeker door worden verergerd. Uh, en in die zin kan het dus wel een kettingreactie in werking zetten. Verder wantrouwen versterken tegen banken. En lidstaten. Uh, ja, en dan op een gegeven moment is er een moment, uh, heel simpel, op een dag, een ochtend, een middag en een avond. Dan komt er geen euro meer uit een Spaanse pinautomaat. En dan heeft de Spaanse staat wellicht ook geen geld meer om salarissen te betalen, om mm -hmm. gezondheidszorg te financieren. Mm -hmm. Dat moment is voor Griekenland veel dichterbij. Maar dat is de scenario's waar de zuidelijke landen aan moeten denken. Nou, de gevolgen van Nederland... Uh, die zijn dan ook zeer merkbaar. Uh, wij zijn een exporteconomie. Ook de komende jaren zullen we het echt van onze export moeten hebben. En 80% van de spullen die we in het buitenland verkopen... die gaan naar Europa, ook naar Zuid-Europa. Uh, ja, als die economieën echt in elkaar storten... Uh, zoals dat eigenlijk bij Griekenland al het geval is... in dit geval aan Spanje... Ja, dan hebben Nederlandse exporteurs daar enorme schade van. Dat leidt tot lagere welvaart in Nederland. Dan heeft de overheid ook weer minder belastinginkomsten. Dat leidt weer tot over hogere tekorten. Dus dat is het risico dat landen in Europa elkaar meetrekken in, naar beneden in deze uh, crisisachtige sfeer. En een, Spaans, uh, uh, een Spaanse deconfituur, een soort faillissement, moet dus om eigen belang van Nederlanders zou dat eigenlijk eh, echt moeten worden voorkomen. De schade kan heel erg groot zijn. En dan praat je over hetzelfde soort scenario als in 2008. Toen ging er een bank omver in Amerika. Ja. En dat leidde wereldwijd tot de kredietcrisis. Nou, dat is het scenario waar we nu wellicht ook voor staan. En ik snap heel goed dat politieke leiders uit alle macht proberen om dat te voorkomen. Ja, maar het is niet onoverkomelijk. Dat hoor ik een beetje uh, door de zin heen u uw zeggen. Het is niet zo erg. een um, Doemscenario's die geschetst worden dat de wereld failliet gaat enzovoort enzovoort. Zo erg moeten we ons niet voorstellen. Nou kijk, de situatie is wel heel erg zorgelijk en het hangt echt op uh, de politieke leiders in Europa, om te beginnen Duitsland en Frankrijk, maar dat geldt ook voor andere lidstaten in Europa, waaronder Nederland. Wat gaan we doen uh, en hoeveel politieke ruimte is er om uh, nieuwe oplossingen uh, op poten te zetten voor deze Europese crisis? Uh, nou, Dat is natuurlijk een hevig debat. Uh, in Nederland speelt dat ook. Uh, bijvoorbeeld de hele discussie over het ESM. Dat Europese fonds van waaruit dan landen gered zouden moeten worden in de toekomst. En wellicht dus nu ook Spaanse banken. Uh, die discussie wordt heftig gevoerd. En ik denk uh, dat dat alles bepalend is de komende maanden. Wat zijn de politici bereid om te doen? Hoeveel uh, gaan we bijdragen aan een Europese oplossing voor deze crisis? Ja. En uh, ja, ik denk dat het wijs is om wel die route op te gaan. Omdat de economische schade uh, van een uh, crisis in Europa buitengewoon groot kan zijn. We hebben het in 2008 gezien. Een bank in Amerika valt om. Er zijn slechte hypotheken verkocht. En wereldwijd staat de boel. En vuur aan vlam. Maar Jan vergeleken bij die val af... van, van Lehman Brothers, want daar heeft u het over natuurlijk, meneer Vendrick, ja. lijkt dat, dat lijkt dan wel een beetje een peulenschil vergeleken met deze problemen die er nu zijn. Dat, nou ja, de, de schade was des nog niet, desalniettemin heel erg groot destijds. Jan ja. Kesterjager heeft afgelopen week, denk ik, ook terecht in de Tweede Kamer gezegd: de schade van de financiële crisis. Uh, nog los van het geld wat we bijvoorbeeld in ABN AMRO hebben moeten steken... om die bank op te kopen en uit de crisiszone te halen... is voor uh, Nederland ongeveer 200 miljard euro geweest. Dat Mag is een schade. En dat, in dat soort bedragen kom je terecht. Als Europa deze crisis niet weet te keren... Uh, dan is de schade voor Nederland ook heel erg groot. En daar tegenover staat dat we risico's natuurlijk nemen... op het moment dat we met z'n allen in Europa... achter Zuid-Europese banken gaan staan... zorgen dat die overeind blijven, dat ze niet failliet gaan... Ja, dat is de politieke keus die, uh, die men moet maken. Het is de dag van de waarheid morgen op, uh, nou ja, op, op financieel-economisch vlak. En natuurlijk ook op uh, sportief vlak, maar dan weer voor ons. Hartelijk dank, Kees Vendrik, lid van de Algemene Rekenkamer. Dit is de Radio 1 Sportshow. van Swingout System. Ja, Mark van Intem is hier en uh, topadvocaat Geert-Jan Knoops is ook hier. Meneer Knoops, uh, goedenavond, waartoe, welkom. Uh, leuk dat u er bent. Zeker. Uh, ik mag eigenlijk vragen waar het lapje voor is. En Dat mocht ik ook vragen, want dat had ik u gevraagd ja. als ik het naam mag vragen. Dus dat plot, vraag ik nu gelijk. Plot. Waarom heeft u een zwart lapje? Uh, nou, dat houdt zeker niet verband met mijn juridische interesse... voor internationale piraterij. <laughs> <laughs> maar uh, dat, dat heeft uh, simpelweg te maken met... Uh, ja, een redelijk ernstig virus, uh, virusinfectie op het hoornvlies... waardoor ik het oog af en toe rust moet gunnen. En ik hoop dat het weer gauw herstelt. Want uh, je bent je nu pas bewust hoe belangrijk twee ogen zijn. Ja, kan me voorstellen. En uh, in dat opzicht uh, kan ik me wat veel, veel gemakkelijker nu vereenzelvigen... met mensen die, uh, die een echte handicap hebben. En ik hoop dat dit voor mij tijdelijk is. Maar het geeft wel aan dat... Uh, uh, dat je dus echt uh, nou, voor je lichaam daardoor veel meer waardering gaat opbrengen. Want je neemt, het... je neemt maar voor lief aan dat je twee ogen hebt die je kunt gebruiken. Maar als er dan zoiets gebeurt en je, je gezichtscapaciteit uh, neemt dan daardoor ook af. Maar zou, zou u mogen diepzee duiken uh, met uh, zo'n lapje? Nou, op dit moment denk ik niet vanwege de, ja, het risico op bacterie, uh, bacterie infecties. Dat zal, dat zal niet kunnen. Maar ik heb wel met één oog uh, vorig weekend aan een zeilwedstrijd meegedaan. En gewonnen. Ja. Nederlands kampioen geworden? Vorig jaar. Vorig was jaar? Vorig jaar. Vorig jaar. Oh, nee, we dit jaar hebben de competitie was. net begonnen. zijn we oh. nog een lange weg te gaan. <laughs> maar uh, wel natuurlijk het oog goed afgedekt. Maar het, het fanatisme voor de sport. Uh, ik, doe, uh, ik loop nog wel hard uh, met één oog, uh, om het zo te zeggen. Maar dat doe ik dan nu op de loopband en niet buiten. Want ik ben ook een uh, middellange afstandloper. Uh, maar daar ben ik dus nu voor uitgeweken naar de sportschool. Want ja, als je buiten loopt met, uh, je hebt maar één oog, je hebt geen diepte. Dus je, je moet ontzettend goed oppassen waar je je stappen zet. Ja. Meneer Knopes, dat moet u allemaal doen, die sporten. Uh, naast uw werk natuurlijk als advocaat. Waar haalt ja. u de tijd vandaan? Er zitten tenslotte maar 24 uur in één dag. Ja. U slaapt weinig, hè? U slaapt weinig, maar 24 uur is vrij veel, kan ik u zeggen. hoor. Je kunt daar vrij veel in comprimeren. Ja, maar hoeveel slaapt u per is... nacht? Uh, nou, ik denk een uur of vier, vijf. Rond, uh, dat, dat is het een beetje gemiddeld, denk ik. En ja. hoe houdt u dat dan vol? Nou, door gewoon ja, gezond te leven, uh, vooral ook veel te sporten. Want dat is heel belangrijk voor mijn vak. Uh, op het moment dat je fysiek gewoon goed bent... kun je mentaal ook veel meer presteren. Ik merk dat uh, heel duidelijk. Als ik een tijdje niet heb gesport... merk ik dat ik ook uh, ja, uh, mentaal gewoon minder uh, goed presteer. Hmm. Maar het is ook een kwestie van hoe deel je een dag in. Hoe, ga je, hoe effectief ga je met je tijd om? Je kunt denk ik, als mens veel meer met je tijd doen dan om te denken. Maar hoe merkt u dat dan? Dat u dan minder mentaal presteert? Nou, dat bijvoorbeeld uh, bepaalde dingen waar je inspiratie voor nodig hebt. Ik merk dat ik bijvoorbeeld voor... Uh, Hele moeilijke vragen waar ik voor sta. Uh, en ik kom daar niet direct uit. En ik ga sporten. Dat, dat dan vaak de oplossingen vanzelf komen. Geef eens een voorbeeld. Uh, um, nou, ik kan het misschien het beste voorbeeld geven aan... Ik schrijf ook boeken. Uh, zowel juridische ook boeken als, uh, als legal thrillers. Ja, er is net weer een boek uit, hè? Ja, klopt. Maar wow. als ik dan ja. uh, niet tot een goed plot kan komen, dan kan ik wel achter het bureau blijven zitten... maar dan komt er weet ik niets uit, dus dan leg ik dat manuscript weg. Dan ga ik hardlopen of ik ga meedoen met een zeilwedstrijd. En dan zit je vaak tijdens het hardlopen of tijdens het zeilen... denk je van, dat is het. Nu weet ik hoe het verhaal moet eindigen. Ja, met het laatste boek over die olieramp. Uh, die heel gerelateerd is aan de, de, de, de, de shell de van wat is het, twee jaar geleden ongeveer nu? Golf in Mexico ja 2010. Ja, dat ligt ja. voor de hand om te denken dat dat plot op de zeilboten naar boven is komen drijven we ook bijna zeggen. Ja, ja. Nou, er, er zijn heel veel uh, bladzijden geschreven uh, tijdens de de wedstrijden door in de havens kan ik u verzekeren dat dat dat wel. Maar het is met name ook omdat je. Um, ik heb me laten vertellen ooit door een, door een deskundige... dat bij het hardlopen, uh, meneer van Henten kan het misschien beamen... dan komt er op een gegeven moment een bepaalde stofvrijheer in de hersenen. Andorfine. Andorfine. Andorfine, ja. ja. En dat kan uh, juist die, nou ja, die creatieve geest ook doen triggeren. Die en je nodig verslavend hebt. werken, dat je er steeds meer behoefte aan krijgt. Dus steeds ja. meer, steeds ja. harder en steeds langer. Ja, en geloven. steeds minder slaap. Ja. Ja, ik herken het al. Al, zief, wel. Ja? Ik heb precies hetzelfde. Kijk... In een managementfunctie moet je natuurlijk ook vaak hele lastige beslissingen ja. nemen. En knopen doorhakken. En uh, op momenten van stress merk ik gewoon als ik een tijdje niet heb gesport. Ja, dat ik dingen op ga kroppen. En dat het eigenlijk uh, ja, steeds minder wordt. Zowel mentaal als, als fysiek. En dan ga ik ook uh, lopen. En dan uh, en is alles weer schoon in je hoofd, lijkt ja. het wel. Ja. Maar zou jij ja. dan wel toe kunnen met, met heel weinig slaap, zoals meneer Knoops? Nee, absoluut niet. Dat vind ik wel heel knap. Want dan heb je echt de discipline van een topsporter. En want uh, natuurlijk een, een zware baan als advocaat. En dan uh, ook nog weinig slapen. En daarnaast ook nog allerlei activiteiten op sportief gebied... en, en literair gebied, uh, wat ik dan nu verneem. Ja, dat is uh, niet makkelijk, nee. Maar volgens mij is dat biologisch bepaald. Volgens uh, mij is, niet, is, het meer, is het knap, meneer Knoops? Volgens mij is het gewoon bieloos. Heeft u dit altijd al gehad? Uh, ja, ik denk dat het voor een deel wel waar is. Maar ik, voor een deel is het ook wel geconditioneerd. Ik, ik heb zelf ruim twee jaar bij het Kors Mariniers gediend. En ook ik kan even. u verzekeren dat, dat je daar best wel wat uh, skills en drills mee krijgt. Om uh, uh, met je tijd niet alleen effectief om te gaan, maar ook, ook met je slaap. En dan denk ik toch, zou dat oog meneer Knoops toch niet vertellen... dat hij het eigenlijk wat rustiger aan moet doen? Nou, er zijn verschillende theorieën over. Ja. <laughs> ja. Maar een van die theorieën kan zijn dat het lichaam een signaal afgeeft... om ja. het rustiger aan te doen, maar er zijn ook andere theorieën. U geeft er niet aan toe? Maar ik geef er niet aan toe. Althans, ik, ik beschouw het wel als een signaal... dat je natuurlijk zuinig moet zijn op je lichaam. Want een hele mooie gedachte. Mijn schoonvader zei altijd, je hebt dit lichaam te leen gekregen. Uh, dus je moet, je moet daar zuinig op zijn. Het is niet je eigendom. Koester het. Je moet het koesteren. Uh, je mag af en toe ook wel eens een keer een uurtje langer slapen, in mijn geval. Nee, maar u zegt net die skills en drills bij de mariniers geleerd... en met name hoe je met je slaap om moet gaan. Ja. Kunnen we daar uh, later niet een projectje van maken in dit programma... dat iedereen Zeker. even leert hoe we daarmee om moeten gaan? Ik, denk dat, uh, dat het, ik ben ook daarom voor herinvoering van de militaire dienstplicht. Ik denk dat uh, heel veel jongelui daar enorm veel voordeel aan zouden hebben. Nou, houd, het even, heb, houd even vast. Ik, ja. Dan gaan we dat zo meteen doen. Is goed. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Over de grens. Ja, iedere avond in Over de Grens bellen we met Nederlanders in het buitenland. Straks proeven we de sfeer in Tsjechië met Adi Koolbergen. Maar we gaan eerst even spioneren natuurlijk in Portugal met José da Silva. Want in Nederland wordt natuurlijk vol spanning uitgekeken naar de wedstrijd van morgen. Nederland, Portugal. Maar hoe is het bij onze tegenstanders? Dag José. Dag. Hebben de Portugezen er vertrouwen in? Nou, helemaal. Uh, ze kunnen die sinaasappels, zoals de, de Hollanders hier genoemd worden... althans het Nederlands elftal, uh, wel uh, helemaal uitpersen. En ik heb ook iets gehoord van... we kunnen die sinaasappels met pit en al helemaal opeten. Nou ja, kijk, de sfeer zit er goed in in Portugal. Omdat uh, ze toch weten, als het erop aankomt om te spelen tegen Nederland... en dat hebben ze laten zien in het verleden... ja, of uh, je speelt gelijk, uh, of, of je wint. Uh, van de laatste, als ik me niet vergis, uh, tien Interlands uh, tegen Nederland... Heeft Nederland er maar één gewonnen in 1991. Dus in de laatste twintig jaar heeft Portugal of gelijk gespeeld of gewonnen. Dus ja, de statistieken zijn niet in ons voordeel, inderdaad. Maar toch, uh, uh, aan, aan jullie kant, om het zo maar even te zeggen, de grote ster Cristiano Ronaldo, niet echt heel erg in vorm. Zijn daar dan geen zorgen over? Ja, er zijn natuurlijk wel wat zorgen over, over Cristiano Ronaldo. We hebben het allemaal kunnen zien. Twee uh, ja, echte doelpunten zeg maar heeft hij gemist. Hè? Bijna open doel. En hij heeft hij gemist. Dat doet hij natuurlijk nooit bij Real Madrid, waar hij speelt. Dan knalt hij al uh, de bal erin. Maar Cristiano Ronaldo heeft altijd een probleem gehad... als hij uh, in het Portugese nationale elftal speelt. Uh, als we toch kijken in het verleden... dan scoort hij niet makkelijk in het uh, nationale elftal. Dat gaat niet lekker. lekker. Hij, kijk, hij is natuurlijk gewend bij Real Madrid... toch. Uh, ja, in een zeker, een zeker systeem te spelen. En daar gaat het lekker. Ze weten hem te vinden. Hij weet anderen te vinden. Maar bij het nationale elftal, ja, dan is het toch iets ingewikkelder. Dan gaat het toch wat moeilijker. Maar wat ik hier uh, hoor, is dat... Uh, ach, met die Cristiano Ronaldo, dat komt allemaal goed. Zolang Portugal doorgaat in het toernooi... dan vindt hij wel zijn, uh, uh, zijn, zijn, uh, zijn draadje. En dan gaat het vanzelf. Ja, het zijn teamgenoten die dan ook gewoon zeggen... maak je maar geen zorgen, wij maken de doelpunten wel. Ja, dat klopt. Hè. Dat hebben we gezien. Hè. Pepe bijvoorbeeld, een verdediger, die speelt ook in Real Madrid bij Cristiano Ronaldo. Die heeft een prachtig doelpunt gemaakt met, uh, via een kopbal, zeg maar. en uh, nou, al De doelpunten van Portugal was, waren vrije doelpunten tegen Denemarken. 3-2 gewonnen op het laatste moment, in de laatste minuten scoort, Varela een prachtig doelpunt eveneens. Dus de anderen scoren het de andere hebben de zin in. Het, het, elftal, het elftal draait redelijk goed. Hè. Niet in de eerste wedstrijd tegen Duitsland, maar ja, het is Duitsland, het grote Duitsland. Dan ben je altijd een beetje zenuwachtig. Dat hebben we zelf gezien, in Nederland, Duitsland. Uh, maar tegen Denemarken was het, uh, liep het gesmeerd. En ze hopen nu ja, dat de Nederlanders die nu behoorlijk aangeslagen zijn... dat die ja, er weer een zootje van maken. Excusez le En dat het uh, lekker zal gaan voor Portugal. En dat het uh, geen enkel probleem zal zijn om ze te winnen. Om uitgeperste te winnen. sinaasappeltjes. Ge uitgeperste sinaasappeltjes, inderdaad. Toch bestaat er nog een kans voor Nederland, dat weet je waarschijnlijk. Ja, uh, zeker, over... tuurlijk. Dat Nederland door kan gaan, ja. Maar er no. moet natuurlijk wel een staaltje een behoorlijk staaltje uithalen tijdens die wedstrijd. Ze moeten minstens met 2-0 van Portugal uh, winnen. Nou, nog nooit is dat gebeurd, dat Nederland met 2-0 van Portugal heeft gewonnen, voor zover ik weet. Het is meestal andersom dat Portugal van Nederland wint met 1-0, 2-1 enzovoort. En dan moeten de Duitsers nog uh, van die denen winnen. Nou ja, die denen die gaan er natuurlijk ook voor, want ze begrijpen ook. Ze maken ook een kans als ze, ja, ze winnen of als ze gelijk spelen eventueel. Ja. Nou, dat zullen we allemaal nog wel eens zien, morgen. Maar bellen we je weer. Kijk, okay. hoe, kijk hoe de Portugezen treurig door de straat lopen. Zullen we dat afspreken? We zullen dat afspreken. Oh. Zo. <laughs> Dan gaan we even naar Tsjechië. Naar Adi Kolbergen. Goedenavond. Goedenavond. Zeg, ik heb me laten vertellen dat er geen uh, vlaggen uithangen... en dat de Tsjechen eigenlijk helemaal geen vertrouwen meer hebben in het team... Zometeen ja, tegen de zo, Polen. Het was de hele dag natuurlijk speelt hij wel of speelt hij niet, hè? Nou, speelt uh, of hij speelt of speelt hij niet? Tot en niet. Uh, Thomas Mursitski, eigenlijk uh, een van de, ja, de, de speler die eigenlijk het spel moet maken voor Tsjechië. Uh, hij heeft toch de wel last van zijn, hij was naar en hij heeft dus, ja, zou ik moeten zeggen. Ja. Hij speelt -ie speelt, -ie speelt uh, Daniel Kolar. Ja, ik had eigenlijk liever uh, Darida gehad. Dat is een hele jonge speler, een supertalent in Tsjechië. Maar die hebben ze toch niet durven op te stellen. Dus het wordt dan heel Daniel uh, die voor Rosicci gaat spelen. Ja, maar is hij zo belangrijk dat nu de Tsjechen zeggen: nou wordt helemaal niks? Nou, dat, hij wordt wel gezien als de, de speler die het spel moet maken, zeg maar. Het is wel de, hmm. het is wel de belangrijkste speler van het Tsjechië, denk ik. Ja. ja, maar ze staan er toch hartstikke goed voor? Ik snap het niet ja helemaal. dat is op zich wel natuurlijk hè maar nu moeten ze nog uh, men hoopt gewoon dat men een gelijkspel kan uh, kan uh, hebben tegen zoals men hier zegt Polonia Dortmund hè? Er zijn feiten... feite speelt men tegen het tegen de wiespillers van Dortmund maar uh, uh, ja men vindt niet het niet helemaal zeg maar nou uh, op dit hele dag en uh, ook gisteren uh, zeg maar heel veel beelden uit het verleden. Vandaag is het 50 jaar geleden dat Zegge uh, uh, zilver heeft gehaald op het uh, WK in Chili. We hebben de, de, de wedstrijd tegen Nederland dat in 1976 en 2004 vertoond. Dus eigenlijk is het een beetje het, het roem uit het verleden laten tonen. En, uh, maar hopen dat het vandaag goed komt. Hè? Nou. Echt veel vertrouwen is er niet, moet ik zeggen. Hè? Goed, maar het zal stil zijn op straat en iedereen gaat kijken dat het dat, dat, dat, ja, dat, dat dat we wel mag komen. Ja, iedereen, iedereen zit voor de televisie, dat klopt, ja. Oké. Okay. Nou, uh, veel plezier vanavond. Dank je. Annika Albergen, dag. Tot ziens, dag. Half negen geweest, hier is Jury Stubenitski met de hoofdpunten van het nieuws. De voorzitter van de UEFA doet een oproep aan EK-supporters. Voorzitter Platini roept op tot respect en waardigheid. In zijn verklaring gaat hij niet in op enkele racistische incidenten met fans... in de eerste week van het toernooi. Bij bomaanslagen in Bagdad zijn zeker 32 doden gevallen. Er ontploften twee autobommen toen sjiitische pelgrims een herdenkingstocht hielden. Eerder deze week kwamen er bij aanslagen bijna 80 sjiiten om het leven. Het was de bloedigste week in Irak sinds het vertrek van de Amerikaanse troepen in december. En in Bunde in Limburg zijn twee overvallers van een postkantoor opgepakt met hulp van voorbijgangers. De jongens van 15 en 17 hadden een klant met een mes in haar rug gestoken... en waren gevlucht met een zak geld... Een van hen werd verderop door passanten tegen de grond gewerkt. De ander werd door de politie aangehouden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, zometeen de dag van Oranje. En in Poel A gaat de beslissing vallen. De gasten natuurlijk Mark van Hintem en Geert-Jan Knoops. Mark, we hoorden net uh, Adi uit Tsjechië. Die zei, ja, we hebben er hier eigenlijk niet zo heel erg veel vertrouwen in. Sterker nog, ze laten gewoon lekker oude gloriebeelden zien van, uh, nou ja, 30 jaar geleden. Maar, uh, ja, Robert zei het ook al, de Tsjechen staan er niet eens zo gek voor natuurlijk. Nee, helemaal deze niet. Poen. Nee, we hebben punt meer. Hè? Dat betekent ook dat de polen zullen moeten komen. En dan polen weet je dat. polen staat op de... twee. Ja. Precies, dus uh, die zullen moeten komen, want die, die moeten eigenlijk uh, winnen. Uh, gezien de stand in de pool. Ja, dat levert uh, ruimte op uh, voor de Tsjechen om te counteren. Uh, alleen het is natuurlijk wel zo dat Barros uh, de spits waar ze een hoop op gevestigd hebben. Tot nu toe eigenlijk uh, een slecht toernooi speelt. Is niet trefzeker. Uh, is ook niet gelukkig in het, uh, in het Tsjechisch -team, Maar ook het uh, afgelopen seizoen uh, weinig scorend. Dus ik ben benieuwd. Ik had verwacht dat ze vandaag met uh, Thomas Pekkaard zouden komen uh, in de spits. Maar die, die staat er niet in? Nee, die staat er niet in. Uh, goed, dat heeft ook te maken met het feit dat ze dus verwachten dat de Polen komen, barrel ze sneller dan Peckhard. Dus ik ben uh, heel benieuwd naar deze wedstrijd. Ikzelf uh, zeg ook, uh, de Polen gaan door, omdat ik vind dat ze gewoon meer kwaliteit hebben. En uh, Griekenland, Rusland, ja, je, je zou van tevoren zeggen, Rusland, ja. logisch. Ja. Ja. Maar misschien gunnen we het de Grieken ook wel een beetje nu. Vanwege de crisis. Ja, ik ga dat niet. Ja, zo zit ik niet in. Hoor. Nee hoor. Ja, zo weet je het is natuurlijk zelf verdanken. Ja, ze Die belastingontduikers. Ja, tuurlijk. Oplaat. Gewoon eruit. Nee, maar zo, zonder gekheid. De Russen zijn. Uh, ja, zijn gewoon, het is gewoon fantastisch zelf als Als ze dit klusje niet klaren. Ja, dat zou. Um, Eigenlijk van de gekken zijn. Ja, op papier kan het natuurlijk nog. Op he. Griekenland, het. Als Griekenland ja. wint, komen ze gelijk. Maar ja. jij ziet het niet uh, nee, echt zitten. Ik zie het ziet niet gebeuren. Ja, meneer Knoops, even een reactie kort op uh, uh, Platini. U heeft het niet zo volgens mij met uh, uh, bonsbonzen, om het even zo te zeggen. Die zegt nu van het is een feestje tot nu toe. En uh, uh, gewoon respect en waardigheid. Maar verder wilde hij niet ingaan op talloze incidenten... die uh, er inmiddels zijn geweest. Van racisme tot grote vechtpartijen. Wat denkt u als u dat hoort in het nieuws? Ja, ik begrijp het aan de ene kant wel. Aan de andere kant is het een gemiste kans. Omdat je... Kijk, Platini heeft zich wel enorm druk gemaakt... om vermeende omkopingen van spelers. En daar werd hij over ondervraagd. En toen trok hij fel van leer. Toen hem in datzelfde interview de vraag werd gesteld... Ja, wat vindt u dan van uh, de racistische uitlaat? Zegt, ja, dat is een politieke kwestie. Daar kan ik me niet mee inlaten. En ja. Dat is natuurlijk het eeuwige spanningsveld... tussen sport en mensenrechten. Uh, ik kan daar een heel exposé over geven. Maar mijn visie is wel dat je natuurlijk... Uh, als verantwoordelijke organisatie toch moet proberen... om daar wel aandacht voor te vragen. Uh, sport heeft een, een belangrijke voorbeeldfunctie in de samenleving. En ik heb niet illusie dat je door een oproep alles uh, zeg maar, oplost. Maar door je helemaal zeg maar, te onthouden van commentaar... Uh, kun je ook de indruk wekken dat je het uh, maar goed vindt zo. Ja, je moet wel een statement maken eigenlijk. Dat is eigenlijk wat u zegt. Ja, in ieder geval ja. de verantwoordelijke autoriteiten... die zouden dat statement wel kunnen maken. Ja. Maar dan geldt die gemiste kans niet alleen voor dit toernooi, mag ik aannemen. Ja. Zeker. Uh, kijk, de afgelopen zaterdag heb ik uh, over dit onderwerp... met de minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rozental... het genoegen gehad om een debat te voeren over sport- en mensenrechten. Uh, de vraag die natuurlijk centraal staat is... Uh, kun je sport- en mensenrechten met elkaar uh, in verband brengen? En zo ja, hoe moet je dat doen? Uh, moet je dat op de schouders van de sporters leggen... of op de schouders van de officials? Uh. En op welk moment? En mijn visie is, je moet dat... Alleen maar doen op het moment dat het het meeste effect heeft, namelijk voordat je een toernooi organiseert ja. en voordat je een sportevenement toeschrijdt aan een land. Dus eerst kijken of het wel uh, politiek exact. gezond is en als exact. het blijkt politiek gezond te zijn, ja. ook qua mensenrechten, dan uh, het toernooi daaraan geven. We gaan vooruitblikken naar uh, beide wedstrijden, te beginnen met uh, Griekenland-Rusland en die Tja. Ja. Goedenavond. Goedenavond, Andy. Uh, Mark zei het al, we gunnen het de Grieken eigenlijk niet. Maar het zou in theorie nog wel kunnen. Nou, ik ja, gun het ze de... wel. Ja, Robert ja, gunt het ze wel. Nou, het maakt mij helemaal niet zoveel uit. Uh, de Grieken hebben in ieder geval de steun nodig van een paar landen. Nou, dat hebben ze wel vaker inderdaad. Maar uh, in dit geval zou het uh, heel goed uitkomen als ze zelf winnen... en uh, die andere wedstrijd gelijk eindigt. Nou, de opstellingen hebben we binnen. Uh, de Grieken in vergelijking tot de allereerste wedstrijd hebben vier uh, veranderingen. Onder andere de keeper, Sifakis, staat nu in het doel. Uh, ja, de enige die we echt goed kennen is Samaras, omdat hij bij Heerenveen heeft gevoetbald en uh, nu bij Celtic. En Salpingidis, die uh, in die eerste wedstrijd tegen Polen zo zulke aardige dingen deed als invallers, staat nu in de basis. En Sokratis, Papastapapak. Topolos is terug. O, oh die. <laughs> Je kent hem wel. Zijn ze mooi, hè? Papa los. Uh, terug naar een uh, schorsing. Uh, dus weer in de basis. En uh, ja, voor de rest allemaal onbekende mensen. Bij de Russen is het interessanter. Uh, daar werd uh, van tevoren, en daar heb ik het uh, in met jullie collega's. een uh, anderhalf uur geleden al over gehad. Uh, zouden ze misschien wel. een uh, iets mindere selectie opstellen. Wat mensen rust geven? Nou, nee, hoor. Dik Advocaat heeft gewoon zijn Team, zoals het eigenlijk al het hele uh, toernooi staat opgesteld. Op één uh, plaats na. Dat is Klusjakov. Die komt in plaats van uh, Zinianov. Want die is uh, geblesseerd. Is er niet bij. En uh, mag dus uh, niet spelen. Van Dik Advocaat. Voor de rest hetzelfde team met Arshavin, Met die uh, geweldige Zagoyev. De topscorer met drie doelpunten van CSK Moskou. En 1-2... 3, 4, 5, 6 spelers van Zenit St. Petersburg. Uh, Rusland wint, uh, daar gaat iedereen van uit. En dat moet eigenlijk ook. Want uh, Rusland heeft het betere uh, doelsaldo en het betere ploeg en betere voetballers. Alles is beter dan Griekenland. Zelfs meer geld. Goed, Roland van der Geer bij Tsjechië. Polen. Nou, we hebben al een beetje iets van de opstelling uh, verklapt. Is er nog iets uh, uh, verrassends te noemen in de opstelling van de Polen bijvoorbeeld? Of is het nou, van het standaardteam? Nou, dat dacht ik wel, want de nationale discussie was... wie staat er in de goal? Chesney of Titon? En? Is het die van PSV of is het die van Arsenal? Ja, nou, goed, je weet het inmiddels. Het is uh, Titon geworden. De man die er dus in kwam als uh, invaller. Omdat Chesney rood kreeg in de eerste wedstrijd tegen Griekenland. En na de schorsing van Chesney mag hij op de bank plaatsnemen. Zojuist een warme omhelzing tussen deze twee... in de catacombe van het uh, stadion in Wroclaw. De spelers staan inmiddels klaar. Verder geen verrassingen bij de Polen. Dezelfde elf. Als in het gewonnen duel of in het gelijkgespeelde duel tegen de Russen. Dus inclusief Titon. Ja, en bij Tsjechië. Dat was inmiddels al duidelijk. Dat heeft die vriendelijke mevrouw uit Tsjechië net verteld. Rosicki is er niet bij. Voor hem speelt Kollar. Speler die actief is in de eigen competitie. Victoria Pielsen. En hij speelt achter Milan Bados. Voor de rest zijn het de namen die de laatste week dus opdraven voor Tsjechië. Waaronder dus de volksboer speler Spieler... Die daar naartoe gaat. En Hira Czech zij bezetten de vleugels bij uh, Tsjechië. Waar Petr Tsjech gewoon nog in de goal staat. Ondanks dat hij een buitengewoon ongelukkig toernooi kent. Maar alle twijfels uh, zijn weggenomen. Excuses zijn aangeboden. Het kan een keer gebeuren. Maar Tsjech blijft een fantastische doelman. Heeft uh, de coach van uh, Tsjechië gezegd. Dat zijn uh, de gegevens vooraf. We gaan uh, zometeen in een uitverkocht stadion uiteraard beginnen. Want dit hele land is al dagen in de ban van dit duel. En dan bedoel ik natuurlijk Polen. De Radio 1 Sportzomer. De Dag van Oranje. Ja, morgen is het er natuurlijk erop of eronder voor Oranje. Hoe de wedstrijd tussen Duitsland en Denemarken ook eindigt... als Portugal niet wordt verslagen, is het over en uit met het Nederlands elftal. Na twee nederlagen moet er wat veranderen... en de bondscoach liet al doorschemeren dat dat ook wel zal gebeuren. En dat leidt natuurlijk dan weer tot speculaties... over de positie van aanvoerder Mark van Bommel. Vanavond op de persconferentie namen zowel de bondscoach... als de aanvoerder plaats achter de microfoon. Dit is wel een statement, hè, wat je nu maakt zoals jullie daar zitten. Verklaar je eens nader. Nou, er is wat druk op Van Bommel. Moet hij wel of niet spelen? Hij speelt dus gewoon. Er is altijd druk op, uh, op spelers en ook op mij. Ja, maar dat is wel een statement daarbij. Ja, maar dan begin je, aan de eerste vraag ging je al over de opstelling. Ja, nee, maar. Ja, ja zegt nee, nooit maar... iets over de opstelling. Je houdt het altijd verborgen. Ja. Nu niet. Waarom niet? Omdat ik aanneem dat Van Bommel speelt. Wil jij trek je eigen conclusies maar? Dat doe ik ook. Ja, Bas, Bas tegelijk. Goedenavond. Oh, Bas, we zijn zo benieuwd. Ja, die persconferentie, was dit inderdaad een statement? Sorry, Bas. Was dit inderdaad een statement? Ja, zo heb ik het ook wel uitgelegd. Want als jij uh, je aanvoerder daar neerzet, juist nadat er wat kritiek is geweest... en mensen inderdaad, want dat zegt Bert Mabring... openlijk twijfelt of hij nog wel in het elfval zou moeten... en je zet hem daar neer, ja, dan speelt iemand. Want anders had iemand anders uitgekozen lijkt me. Dat doe je dan iemand niet aan. Was het een beetje aan de hand van de training ook af te leiden dat Van Bommel dan speelt? Nee, want de training een dag voor de wedstrijd, daar zie je niet zoveel meer aan. Wat ze echt willen, dat doen ze achter gesloten de deuren, dat krijgen wij niet eens meer te zien. Ik verwacht overigens dat hij gewoon speelt, want ik denk dat de bondscoach het wel ietsje anders gaat neerzetten. Met name voorin, waar Huntelaar normaal gesproken gaat spelen met Van Persie erachter. En dan schuift snijden naar de linkerkant, dat betekent dat Affelai eruit vliegt. En dan blijft Robben op rechts gaan staan, maar ik denk dat Van Bommel en De Jong er gewoon achter staan. Ja, je kan wel zeggen we moeten goals maken, maar als je meteen al je aanvallers opstelt, dan uh, is het ook zelfmoord. Dus geen Van de Vaart, uh, Bas? Oh, denk jij? Uh, je microfoon staat niet open, Mark. Nu wel, ja. Dus geen Van de Vaart, denk jij, Bas? Nee, ik denk het niet, want ik denk dat hij die achter de hand houdt. Kijk, je, je kan ook zeggen ik doe het wel en dan ga je wel heel erg naar voren lopen met z'n allen. En dan sta je dan een half uur met 1 achter. Ja, maar goed, je staat met 2-0 achter. Je moet, uh, je moet scoren. en Je hebt in de, in de, in de vorige wedstrijden gezien dat er echt iets moet gebeuren. Dan uh, lijkt het mij toch logisch dat je, gezien de matige opbouw die we hebben van achteruit, en je een goed voetballende middenvelder neerzet. Ja, heb je helemaal gelijk. in, Maar ik denk dat die de Bondscoach ook een beetje kennen. dat hij zeg maar voorzichtig in. Ietsje minder voorzichtig dan de eerste twee wedstrijden. En dan maar hoop dat het mee zit en dat hij een keer met 1-0 de rust in gaat. En dat hij doodsbang is dat als hij te offensief begint, uh, dat hij met 0-1 de rust in gaat. Ja. Want ik, ik vrees dat dat gebeurt. Dan is het over. Ja. Als we 1-0 achterkomen, dat de lucht wel uit de ballon is. Ja. Ja. Het duel met Portugal is een wedstrijd uh, waar het erom om gaat. Het mogen duidelijk zijn. Toch is er een uh, groot verschil volgens de bondscoach... volgens Van Marwijk, met andere beslissende wedstrijden. Als je uh, ergens op een, uh, een toernooi een finale zou spelen en het gaat om één wedstrijd. Ja, dan kan je met een gelijk spel nog winnen, want dan heb je nog een verlenging. En dan heb je eventueel penalties. En hier gaat het om één wedstrijd. Als, want we, zijn, we hebben het niet in eigen hand als Duitsland wint. We hebben nog een strohalm, één wedstrijd. Maar we, moeten, we weten op voorhand al dat we gewoon uh, na 90 minuten op uh, twee goals voor moeten staan. En dat is wel een degelijk verschil. En dat, dat, daar hou ik ook wel te tegen rekening mee. Ja, Van Marwijk weet dus waar hij aan toe is. Winnen met twee doelpunten verschil. Heel Nederland weet wat we ongeveer moeten doen. Uh, heeft hij iets veranderd in de aanpak? Uh, bijvoorbeeld ook ja, richting training toe, Bas? Nou, wat mij wel opviel is dat er vandaag wel ongelooflijk veel getraind is op afwerken. Dat uh, is gek, want het Nel Zelf is in de kwalificatie de ploeg geweest die het meest gescoord heeft. 37 goals. Maar ik geloof op dit toernooi de ploeg die het minste gescoord heeft. Dus ergens onderweg is het behoorlijk misgegaan. Maar hij heeft echt, ik denk om de heren vertrouwen te geven, bijna alleen maar afgewerkt en een partijtje gedaan. Ja, in de hoop dat dat als een vruchten afwerpt vanmorgen morgen... want er zullen goals moeten komen. Ja. Ik kan me herinneren dat in de aanloop naar de wedstrijd tegen Duitsland... er uh, werd getraind op voorzetten... en dat we in de wedstrijd geen voorzetten hebben gezien. Nee, nou, ik hoop dat dat morgen anders is. Want als ja. we geen voorzetten gaan geven, gaan we ook geen goals maken, denk ik. Nee, duidelijk. Het is niet dat als je Hunterlaar in de spits zet en van Persie erachter... dan moet je eigenlijk al wat meer op een manier gaan spelen... die ook dat uh, wel weer in Dan heeft. Hè. moet moeten de ballen in de 16 komen. Anders kunnen hun net net op de bank laten zitten. Ja. Zeg, we zagen beelden van de training met veel aandacht van de fysiotherapeut voor Wesley Snijder. Is dat iets om ons uh, serieus zorgen over te gaan maken? Nee, ja, dat zagen wij natuurlijk ook. Uh, hij is eigenlijk meteen nadat hij van het veld stapte, is hij gemasseerd. Maar ik zag even later dat hij met een ongelooflijke grote glimlach alweer de duckout uitziet. Dus ik denk niet dat dat iets ernstigs is. Goed, nog even naar de statistieken dan. Nederland speelde namelijk tien keer eerder tegen Portugal. Wist maar één keer te winnen. En ook in Europees verband liepen Nederlandse clubs vaak vast op teams uit Portugal. Van Marwijk overigens heeft daar geen verklaring voor. Nee, dat is moeilijk om daar een verklaring voor te geven. Het zijn wel hele uh, hectische wedstrijden geweest. Met, met heel veel uh, gele en rode kaarten ook. En ik denk dat, dat wij daarin morgen sowieso heel veel discipline moeten hebben. Dat heb ik de spelers inmiddels al duidelijk gemaakt. Maar dat weten ze zelf ook wel. Discipline Bas, dan denken we ook weer een beetje terug... aan de laatste wedstrijd tussen beide teams. Ja, die 2006 schoppartij in Nuremberg met 16 gele kaarten. Dat is uiteindelijk toegeleid tot vier rode. Was niet vrij. Eh, nee, was helemaal niet vrij. Maar toen had Nederland geen discipline. Want ik vind het wel verstandig dat de Bonsgroot dit zegt. Nederland had toen een hele jonge ploeg... met allemaal spelers die net kwamen kijken. Die zijn er eigenlijk nu nog steeds. Met Van der Vaart en Snijder en Heisingaar en Robben. En er waren allemaal jongetjes van 223 en die wilden allemaal heel graag. En Portugal had een beetje een elftal dat te vergelijken is met, wij, met wat wij nu hebben. Allemaal zeg maar eind 20, begin 30. Denk, nou ja, wat had je toen? Pauleta en Costinha en Luis Figo, die wisten wel een beetje beter hoe het zat. En daar is Nederland gewoon tegen kapot gelopen. Uh, dus ik denk wel dat ze daarvan geleerd hebben. Want als je er een schoppartij van maakt tegen Portugal, dan voorspel ik je nu vast, dan ga je eraan. Oké, okay, uh, Bas, dankjewel. Voor nu, en we horen je morgen bij misschien wel de laatste wedstrijd... op de DK van Oranje, laten we hopen van niet. Dankjewel in ieder geval voor nu. Uh, Mark, die, die laatste schoppartij, weet je wat mij daar ja. nog van bij staat? Behalve dan, uh, hij zegt dat 16 gele kaarten. Weet je hoeveel overtredingen er waren in die wedstrijd? Ik heb geen idee. 21? Ja, dat valt eigenlijk nog mee. Dat is eigenlijk Nee, dat je, is er heel weinig. Dat, dat, ik was erbij uh, in Nieuwerberg op, de, op die tribune... en dat we ook inderdaad dachten van, nou, nah, wat een schoppartij was dat. En dan kregen we na afloop zo'n A4'tje met al die statistieken... Het, en toen zei ik: ik dacht dat het Ruud gelukt was. Je zegt, heb, moet je nou kijken, er zijn maar 21 ja. overtredingen geweest. Maar ik kan me herinneren dat het veld volgens mij toen heel glad was. dat geregend en dat er veel gegleden werd. Uh, als ik het goed heb. Weet jij dat nog of niet? Ja, het, het had in ieder geval wel geregend, ja. Ja, en volgens mij was het een heel gevaarlijk veld. En dat nodigde nogal uit tot, tot, tot slidings van beide kanten. Maar inderdaad, 21 overtredingen is heel weinig. Ja. Ja. Inderdaad, goed. Uh, we gaan even kijken hoe het in uh, de stadions is... want de bal rolt bijvoorbeeld bij Griekenland-Rusland. Andy? Ja, de bal rolt al 23 seconden. Net zoveel seconden, want ik heb ook een ander scherm naast mij... waarbij ik de andere wedstrijd uh, natuurlijk ook bijhou... omdat het uh, twee belangrijke wedstrijden zijn in groep A... want wie worden er eerst en tweede en gaan dus door... En die gaan er naar huis. Zoals dat al gebeurd is met Zweden en met Ierland. Balbezit voor de Russen. Spelen in, spelend in de rood. Opvallend aan de opstelling van Griekenland. Dat die linksback Die zo heel slecht was. Dat was echt verreweg de slechtste man. Dat die uh, gewisseld is. In zijn plaats speelt Tzavellas, Speler van Eintracht Frankfurt. En uh, dat de Grieken op papier in ieder geval een heel aanvallend team hebben. Met drie echte spitsen. Uh, en uh, daar uh, vlak achter... Kadagounis, de aanvoerder die zijn 120ste in het land speelt. En daarmee op gelijke hoogte komt van de record International. En dat is Zakorakis. Die deed dat tussen 1994 en 2007. De rust in aanval via de rechterkant. Kijken of dat iets leuks oplevert. Volgens nog niet. En nou, volgens nog niet. Dan moet die keeper eruit komen. En dat doet hij goed. Sivakis van Aris Saloniki. Die de bal pakt voordat er iemand gevaarlijk kan worden. Met andere woorden, Chalkias, de keeper die in de eerste wedstrijd op doel stond. En in... De tweede geblesseerd, met name tussendoor uitviel, is definitief vervangen. Zijn vervanger heeft de bal aan de voeten, dat is Sivakis. De toon is gezet, Rusland ging al meteen in de aanval, werd gevaarlijk, maar het staat nog altijd 0-0. En hoe gaat het bij Tsjechië-Polen, Ronald van der Geer? Ja, We hebben het eerste moment van de Polen, het dreigende moment al gehad, na bijna twee minuten spelen. De stand is nog 0-0, dus het leverde niets op. Het was een vrije trap vanaf de rechterkant namens de Polen. ...genomen door Blazikowski, uiteindelijk voor de goal gebracht... ...maar met een omhaal door Doetka, nadat de Tsjechen de bal niet goed verwerkte... ...in het zijn net geschoten. Ik dacht dat er nog aan zat, maar uiteindelijk leverde het Polen geen corner op. Dus of ik heb het verkeerd gezien, of er is ook sprake van buitenspel. Schotse scheidsrechter vandaag aan het roer in dit duel... ...bezocht door 40.000 mensen, stadion Mischki... ...oftewel het stadion in Wroclaw. Greg Thompson is de man die deze wedstrijd in goede banen moet leiden. Wat opvalt trouwens Limberski is de linksback van de Tsjechen. Die maakte na 2,5 seconden al een overtreding... Ja, eigenlijk geheel onnodig tegen de Russen. Toen dacht ik nog, daar verdient hij misschien een centje aan. Hij doet het nu weer, na 45 seconden. Alsof hij daar afspraken over heeft gemaakt. Maar goed, we zullen daar verder niet meer op letten. De wedstrijd is dus aan de gang. We gaan richting de drie minuten. Als de Tsjechen het balbezit hebben. Versnelling van Katlec, van achteruit het inspelen. Milan Barros gezocht, maar Gabriel Salassi gevonden. Aan de rechterkant, die gaat door. strafschopgebied in, lage voorzet. Dan kan er geschoten worden, maar wordt die bal hopeloos gemist en komen de Polen heel even onder de druk uit. Maar voor even, want Gebre Selassie wordt weer weggestuurd aan de rechterkant. Maar dan gaat de bal te hard en over de achterlijn tot opluchting van uh, Titon, die er ook wel erg blij zal zijn dat uh, de eerste voorzet van uh, Gebre Selassie niet al te best behandeld werd door een van de middenvelders. Kollar in dit geval schamte de bal slechts en kon dus niet vol de voet erachter krijgen. Anders had dit misschien wel eens een briljante opening kunnen zijn geweest voor uh, Tsjechië. Dat is niet het geval. En zodoende blijft het dus. Na nou, bijna vier 2 minuten bij Tsjechië-Polen 0-0. Dit of... is de Radio1 Sportzomer met Deborah Bleckenhorst en Robert Meder. Hey. en de bombardiers. Happy Jack. Op een of andere manier vind ik dit ge Geert-Jan Knoops muziek. Is dat zo? Mm, dus er zit wel, wel... Ik hou wel van muziek waar tempo in zit. Ja, dat is ja, dus ik, ik zou van. dit wel kunnen draaien. <laughs> ik dit wel hebben. tsjechië Polen. Ronald. Ja, ik moet gelijk aan de sportzomer denken. Oh, Kans voor de Polen komt eraan. Redding van Petter Tsjech. Actie aan de linkerkant van het strafschopgebied. En zodoende blijft het na zeven minuten nog 0-0. Ik denk dat het Lewandowski is. Die wordt weggestuurd. Weg uit de spits. En dan komt hij bij de achterlijn uit. Petter Tsjech is degene die als een haas een goal uitkomt. En uiteindelijk de inzet van Blasikowski. Zijn ploegenoot bij Dortmund. Want die was het. Weet te blokken. Corner komt er wel aan. O'Braniak gaat die nemen. Speler van Bordeaux. Vanaf de linkerkant. Bal komt laag. Voor blijft hangen in het strafschopgebied. En wordt weggewerkt door de Tsjechen. Die O'Braniak heeft net ook vanaf de rechterkant een vrije trap genomen. Iedereen rekent eigenlijk op een voorzet. Alles en iedereen. Bij Polen achterin was Mee naar voren gekomen, ...maar hij schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in één keer op goal... ...maar die bal zelden in het zijnet naast Petter Tsjech. en zo... ...is er dus meer dreiging van de Polen in de beginfase van deze wedstrijd... ...dan van de Tsjechen. De Polen natuurlijk gesteund door het thuisvoordeel. De druk ligt dan ook wel op de schouders. Maar de euforie is groot na de 1-1 tegen Rusland... ...en dit varkentje kan volgens veel Polen wel even gewassen worden. Nou, zo makkelijk gaat het dus nog niet. Na acht minuten is het 0-0, maar zijn er wel mooie momenten geweest... Voor de goal van Petar Cech. Die Obraniak, overigens, die speler van Bordeaux, is een van de vier import Polen in het elftal. Van de coach van Smuda. die weet dat hij het niet alleen met echte Poolse spelers kan doen. Spoilers spelers met Poolse oma's, Poolse opa's, die komen tegenwoordig ook in aanmerking voor een plek in het nationale elftal van Polen, dus. In de toekomst misschien zelfs als je een hamster hebt gekocht in Warschau, kun je een Pools paspoort aanvragen. Negen <laughs> minuten, bijna gespeeld. Gabriel Selassie met Jiracek. Nu de Tsjech aan de rechterkant van het veld. Jiracek, balletje aan de voet. Even terug naar de as van het veld. Daar is Hupsman, een van de ervaren spelers. Speler van Sjaktardonjeks. Nu zijn we aan de andere kant bij de Tsjech. Limberski is ver opgekomen. Geeft een voorzet vanaf de linkerkant. En die bal is zo hard dat hij aan de hele andere kant bij de cornervlag over de achterlijn gaat. En Titon, de keeper dus van PSG. En nu dus ook van het Poolse elftal mag uh, zijn doeltrap gaan nemen. 9 minuten gespeeld. 0-0. Tsjechië-Polen. En die houtkamp. Griekenland-Rusland. Hoe is het daar? 0-0. Maar verrassenderwijs spelen de Grieken beter dan de Russen. Hebben al uh, een kans gehad. Een goede kans zelfs. Het was, uh, Katsouran is die op Maleveev stuiten, Maar uit een hoekschop, dat was een uitstekende mogelijkheid. Goede actie ook van de keeper van Zenit sint Petersburg en van Rusland. Maar het staat nog altijd 0-0 met een inmoor voor de Russen aan de rechterkant van het veld. Bal gaat weer over de zijlijn. En dan gaat Zagoyev... De bal pakken, geeft hem aan een medespeler. Want die kan uh, waarschijnlijk verder of beter uh, gooien. Doet dat uh, dichtbij. Zagojev krijgt de bal. Zagojev vindt het strafschot Bal voor. Eerste kans. Eerste mogelijkheid wordt gestopt door de keeper Sivakis. Dit is de goede kans voor Aschafin. Die uh, de voorzet vanaf de rechterkant met het linkerbeen. Uh, eigenlijk voor het intikken uh, heeft. Maar die uh, jongere keeper dan zijn voorganger Sivakis. Houdt de bal goed uh, uit het doel. Sivakis is, uh, is een hele aardige keeper. Uh, hij is zeven. Uh, 20, dan ben je een stuk jonger dan uh, uh, Chalkias. Want, uh, of Galkias, Chalkias, hoe je hem ook maar wil noemen. Van uh, Pau. want die was uh, 38. Dus een 11 jaar jongere keeper nu ja. in doel van de Grieken. Balbezit voor de Grieken. 0-0 nog altijd stand. Maar de mogelijkheden ja. hebben we al gezien aan beide kanten. En als je nagaat dat er in dit toernooi gemiddeld bijna drie doelpunten per wedstrijd valt. Dan kunnen we hier ook wel iets... Uh, Jullie zitten daar lekker doorheen te kijken. Ja, nee, ik van Hintmen en Gertje Knoops zitten hier... Ja. gefascineerd te kijken. Pradoor, hè? Nee, nee, nou, maar ik, ik, ik, ik ga jullie toch niet onderbreken? Dat zou ik niet durven. Het staat 0-0 bij Griekenland-Rusland. Ja, waar hadden jullie het nou over? Gertje Kroos? Over de kans die net uh, werd gegeven. Ja, en gemist. En gemist. En de Poolse premier die zo opgaat in uh, het spel. En ik zei het tegen meneer van Hintmen, dat is al ongetwijfeld ook een... Politiek sentiment een rol spelen versus Rusland. Ja. Hoe gefascineerd kunt u raken van een voetbalwedstrijd? Um, Heeft u nog tijd überhaupt om te kijken? Nee, nee. nee dat, dat is ik al. Passieve sportbeleving, uh, daar, daar heb ik geen tijd voor, helaas. Uh, uitzonderlijke dagen laten. Dus ik, dan sport ik liever zelf. Ja, ook geen wedstrijden van oranje. Gaat u niet voor zitten? Tot dusver niet. Maar ik denk dat ik wel morgenavond uh, ga kijken. Dat wel. Ik denk ja, dat ja. u er ook niet aan ontkomt. Bijna. Nee, nee. Nou ja, al die dus... klanten van u zitten toch ook voetbal te kijken <laughs> ja, naar ik Ja, inderdaad. Dus er, <laughs> valt, er valt weinig telefoon te verwachten, <laughs> ja. denk ik, morgenavond. <laughs> Wat vond je van het begin van beide wedstrijden, Mark? Enerverend. Hè. Je ziet uh, dat er echt wel druk gezet wordt. Uh, gelijk al door de Polen op de Tsjechen, maar ook. De, de Russen gaan vol voor een uh, doelpunt in de beginfase. En dat is ook logisch. Want ze proberen natuurlijk uh, snel een doelpunt te forceren zodat de tegenstander uh, moet komen. Heb jij een lijstje met wat If, uh, wat als er dit gebeurt en dat gebeurt... wie er dan door is? Ja, ik heb gekeken naar, uh, naar uh, de punten. En uh, het is gewoon duidelijk, beide teams, zowel Rusland uh, als Polen... kunnen niet gokken. Dus ze moeten gaan voor een overwinning. Aha. Ja. Want als ze alle, er kunnen vier ploegen op vier ja, punten, komen, oh, drie, drie of vier punten ja, komen. Drie of vier punten komen. En als dat de situatie is, wat dan? Ja, dan wordt het weer tellen: doelpuntjes tellen. En uh, kijken wie dan uh, doorkomt op doelsaldo. Nou, dat wil je natuurlijk niet. Nee, maar weet je dat al? Nee. Oh, prima. Nee. Heb je daar maar nu of tien voor? <laughs> daar word je pas verdorven voor, voor betaald. Ik ben de papier er papier erbij, Mark ik had goed op de commentator rekenen. <laughs> goed. Ja, ja, nog, ja, nog altijd nul. Maar ik zag je wel, dat, dat was wel het hele mooie. We, keken, we zitten hier natuurlijk ook op twee schermen te kijken. En jij greep even naar je hoofd bij uh, Griekenland-Rusland... terwijl meneer Knoops gefascineerd naar Tsjechië-Polen keek. Uh, mooi om te zien die verschillende sportbeleving. Ja, dat is geweldig. Die twee uh, ja, wedstrijden naast elkaar zo mooi om te zien. Goed, uh, dit uur van uh, de sportzomer zit er uh, bijna op... waarbij we zometeen natuurlijk vanzelfsprekend uh, beide wedstrijden uh, blijven volgen... Uh, Zometeen ook berichten vanuit Egypte in het volgende uur. Natuurlijk blijft Gidsjan Knoops hier nog zitten. En later op de avond hebben we contact met Daisy, onze voetbalvrouw. De vrouw van Michel Form. En zij en kan, heeft hem gesproken, hè? Ja, zij ja. heeft uh, Michel gesproken vandaag, uitgebreid. En ze heeft hem gevraagd naar de opstelling van Oranje. Ze heeft ons alleen nog niet prijsgegeven wat het antwoord was van Michel. Dus of we daadwerkelijk ook de opstelling van Oranje te horen krijgen... dat hoort u zometeen tussen, nou, wat zullen we zeggen, half elf? en elf, zo zo ja, half, Om de half tijd, elf, ongeveer. Dus gewoon blijven luisteren natuurlijk.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 Uit een mooie actie van Piet Keijzer. Ga naar radio1.nl, stel uw persoonlijke top 3 samen en maak kans op een sportzomer stopwatch. De aanloop van Blonk, stok in, steek omhoog en eroverheen en gaat eroverheen. De radio1 Sportzomer jukebox. Prachtig voorhand is dat gespeeld van Kraatschek valt op zijn knieën op het centerkoord. Richard Kraatschek. Ga naar radio1.nl en speel mee.